zaterdagmiddag of op maandagmorgen, even na tien uur, hoor je deze van uh, Gabriela Chilmi en Sweet Abapi. Voor Zandvoort en de regio. Ja, even na tien, even na vieren. Het maakt ja. allemaal niet uit. Maar in ieder geval is één ding wel zeker: de voetbalwedstrijd Argentinië-Duitsland is van start gegaan. En vier minuten ruim gespeeld. En. En 1-0 voor Duitsland. <laughs> Juist. Dat ongelooflijk. is ongelooflijk. Uh, ik hoor net op nieuws he, dat Wesley Snyder uh, dus die goal wel toegekend krijgt. Dus hij is nu uh, mede topscorer van een toernooi. Met uh, vier goals achter zijn naam.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 Ja. <laughs> <laughs>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 Er staan genoeg, genoeg winkels leeg. Dus, uh, wat dat Daarom. Dus, uh, nou, het is maar een klein eentje. Dus, uh, <laughs> voor de rest valt het wel mee hoor. <laughs> nou, dan gaan we weer hè, met het uh, ja, WK ja, in Zuid-Afrika. Ja, hier is Canaan okay. en de Waving flag.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 alleen maar over Europa nu, nee, we hebben het over de hele wereld. Ja. Eigenlijk hadden we beter uh, kunnen drijven van We Got The Whole World In haar End. Dat hadden we ook kunnen doen. Euro for en and it's the final countdown. Wanneer is er de datum van de finale? 11 ju uh, juli. El Elf Elf juli. Elf 10 juli. 11 juli. 11 juli. 11, juli. 11, 11 juli, dan gaat het allemaal gebeuren.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 Eh, dat kan ik, ook, kan ik je ook vertellen. Die begint om drie uur en is de volgende inderdaad, zoals ik al zei, via net vijf. Oké, okay, nou daar komt hij weer aan, hè? De Beach Boys. Uh, Barbara Ann. Ja, de regen is al, dus kunnen we naar het strand. Ja, tuurlijk. Je hebt gelijk. <laughs> ik ga mee. <laughs> Oké. Okay. Saw Barbara, so I thought I'd take a chance with Barbara and Barbara. Barbara and Barbara got Barbara. rockin' and a-rollin', rockin' and a and and Barbara Barbara and ba ba ba ba Barbara and Barbara and Barbara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 Maar lekker hoor. Het was al met knikkende knie de knieën, hoor. Oeh, de ja, maar toch wel een lekker gevoel die tweede helft. De eerste helft hebben we het niet altijd. Hier <laughs> is de Ritchie Family en an een orkestje erbij. Solorchestra. Soul, soul orchestra. Hier is Brazil. Ik ga naar met me luisteren, Albert Kahn. Je kan hem ja. zo inwiksen met de Best Disco in Town. is de best disco in town. Je kent hem wel, die hè? Ja, ja, klopt. Ook de Richie Family, dus vandaar waarschijnlijk. Ditmaal Brazil. Brengt ons meteen bij de wedstrijd van uh, gistermiddag natuurlijk. Hè. Wat was het allemaal geweldig. Ja, maar... Wat waren we blij dat het zo afgelopen is. Maar heb je ook al gehoord dat er een bekende, bekende wereldburger is opgepakt... na afloop van die wedstrijd?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 dolpan poror añe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 Op een 2-1 voorsprong gekomen. We zitten op drie kwart van de wedstrijd. Mijn koffer kan misschien weer uitgepakt. Dat hebben we nog niet ingepakt, voor de massa. Door oh. de voor Oranje. Door de Kom maar op Oranje, laat je horen. Schiet nu die bal maar heel erg Probeer met die bal, en doel, punt, de score. En breng, breng die beker hier maar snel naartoe. Kom, kom maar op oranje, laat die bal maar heel hard naar voren. Probeer met die bal nu en doel, punt, score. En breng, breng die beker hier maar snel naartoe. <tied> doel, punt, ...van je vriendin Carol Emerald gedraaid, Ja, nee, ik wist nergens van nog. Bedankt voor de verrassing dan. Je had een bekken Maar je zou het bijna vergeten, maar de Tour de France begint vandaag ook, hè? Oh ja, dat is... is ook zo. Ja, zeker. En, en niet zomaar ergens, nee, in Rotterdam. In Rotje Knur. In ritje Honderdduizenden ja. mensen daar aanwezig trouwens. Ja, en dat is natuurlijk straks ook weer live te volgen op de televisie. Dan kijk ik even op mijn lijstje. Uh, even kijken hoe laat. Om tien voor zes de proloog Rotterdam Tour de France. Met onze, uh, ja, on onze, onze tip. Robert Geesink. Hopen toch dat hij een etappe kan, uh, kan winnen. En dat hij, uh, ja, wie weet, een uh, klassementstruitje kan gaan winnen. Maar uh, nog even terug naar Brazilië. Niet alleen Brazilië is naar huis. Maar uh, de, de, de Braziliaanse bondscoach is nu ook werkloos. Hè? Ja, hij is er meteen uh, ja, uitgesmeten ja, er... of uitschakeling... zelf uh, opgestapt. Ja, nee, hij, dus na de, na de uitschakeling door Nederland...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 Jij bent voor Spanje? Ik had ook gezegd dat Brazilië zo winnen. Wat moeten we ermee, Daan? Huh? We gaan wel wat met werkoverleg hebben. Met ja, ja, dat denk ja, ik, ja. ik, uh, ja, ik het werkoverleg. Spanje. Maar ik verlies graag mijn weddenschappen, dat denk okay, je. Oké, okay, dan, dan is het goed. Nu <laughs> gaat er nou naar Spanje toe? <laughs> ja. en FIFA en Spanja. <laughs> Hier is Chloe Estefan, samen met de Miami Sound Machine, Dr. Beach, dat is de volgende plaat die we voor je in petto hebben.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 Zo zit de uh, op zaterdag er alweer open, Albert. Uh, ja, en uh, het is Koop... weer voorbij gevlogen. En de Copacabana is leeg. De Copacabana ja, ja. is helemaal ja. oh. leeg. Verlaten, leeg en verlaten. Stil en verlaten. Ik hoor een plaatje aankomen. Ja. <laughs> ja. Zometeen de heren van Entertainment for You. Ja, blijf uur massief, van, Tussen 5 en 7 zijn de heren van Entertainment for You er weer. Dus, de luisteraars, blijft u luisteren. Het, het wordt een verrassingsshow, want ze laten niets los van wat er allemaal gaat gebeuren. Heel ze heel willen spannend. niet zeggen niet, hè? En, dat moet de luisteraars ook even zeggen, het is ons na.